Michel Koenen met het NOS-journaal. In Gaza is de eerste lading voedselhulp gelost van het schip dat daar gisteren aankwam. Aan boord was 200.000 kilo rijst, ingeblikte groenten, meel en eiwitrijk voedsel. Het wacht is nu op de distributie van al het voedsel. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet bekend. De hulpgoederen werden met een speciaal aangelegde steiger aan land gebracht... omdat er geen haven is in de Gazastrook. Meerdere actiegroepen spannen een rechtszaak aan tegen de overheid... om de hoeveelheid PFAS in de bodem te verminderen. Met een massaclaim willen de groepen maatregelen van de staat afdwingen. En de claim die wordt geleid door het advocaten-echtpaar Knoops. Onder meer Schipholwatch en de vakvereniging voor brandweervrijwilligers doen mee. PFAS is een verzamelnaam voor chemicaliën die niet afbreekbaar zijn in de natuur. Omdat de grote hoeveelheden PFAS in de bodem zitten... kunnen mensen kanker en andere ziektes krijgen. Bij een raketaanval in de Russische grensregio Belgorod zijn twee doden gevallen. Ook zijn er volgens de gouverneur zeker drie gewonden. Wie er achter de aanval zit is niet bekend, maar Oekraïne, is de afgelopen maanden vaker... Oekraïne heeft Rusland de afgelopen maanden vaker onder vuur genomen. Zo was er volgens Rusland dinsdag een grote Oekraïnse dronaanval. Een explosie heeft gisteravond de gevel van een restaurant in Almere zwaar beschadigd. De ontploffing die was iets voor 11 uur bij een sushi-afhaalrestaurant. Schade is groot, niemand raakte gewond. Of het gaat om een ongeluk of misschien om een aanslag is nog niet duidelijk. De politie in Almere heeft nog geen verdachte aangehouden in de zaak. Het weer nog, vanmiddag blijft het droog en is er af en toe zon bij maximaal 11 graden. Vannacht kan het in het noorden en het noordoosten lokaal mistig worden... Morgen begint dan droog, maar al snel trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Het gaat dan de hele dag doorregenen. Het wordt morgen 10 tot lokaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, oud Zandvoort. De zee we gaan naar de zee, we nemen een ik We vader, moeder, zusteren, zusje, we en de familie we gaan naar We de zee, we nemen een ik Ja, en die hoort de luisteraars, stond alleen, we gaan naar Zandvoort aan de zee. En dat betekent weer dat we het programma hebben. Oud Zandvoort. En uh, welkom luisteraars in Zandvoort. In de regio verder buiten tot in het verre buitenland aan toe. Hartelijk welkom. Ik weet dat er op dit moment iemand in Canada aan het luisteren is. Fijn dat je weer aan de zender bent. Uh, een hele bijzonder programma hebben we vandaag. Natuurlijk ga ik eerst welkom heten Thomas de Jong aan de knoppen. Uh, Thomas is ook verantwoordelijk voor de muziek en de techniek en de regie. Blij dat je er bent, Thomas. Heb je mooie muziek uitgezocht? Ja, zeker. Goed zo. En uh, een bijzondere gast hebben we vandaag hier in de studio, niemand minder dan Floris Faber. En, en dan zegt u Faber, er zijn een heleboel Fabers in Zandvoort en er zijn een heleboel hotels met Faber. Maar Floris Faber is de directeur-eigenaar van Hotel Faber. Hotel. Op... Hotel Hoogland. Ja, zie je wel. Ik raak meteen in verwarring ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, met al die al goed, hè. Hotel Hoogland <laughs> aan het Watertorenplein heet dat? Het Ont... plein heeft geen naam. Heeft het geen plein? Nee. Dat... Dames en heren, u hoort nu Floris Faber. Ja, nee, nee. Dat is heel, heel apart. Het plein heeft geen naam. En, maar dat, dat is ook helemaal nog niks. En dat is een van de dingen waar we wel over zouden kunnen praten straks. Maar als ik een brief moet sturen naar Hotel Hoogland. Westerparkstraat. Westerparkstraat. Maar je ligt aan het Watertorenplein. Ja, in principe wel, ja. Nou, u heeft meteen gehoord, Floris is onze gast vandaag. En uh, ja, om maar eens mee het begin te beginnen, Floris, ben je een zondvoorter? Ja, ik dacht het. Ik ben hier geboren. Je bent geboren, wanneer? Uh, in juli 1949. Ja, voor de luisteraars, die kunnen nu gaan rekenen. Ja, precies, met 64. Ja. Volgend jaar krijg ik ouwe weer. <laughs> Floris, waar ben je geboren? In, in de Kostflorenstraat, in een zomerhuisje. Het was natuurlijk nog niet zo lang na de oorlog. En uh, al die zomerhuisjes die waren permanent in gebruik. Dus iedereen die uh, woonruimte nodig had... die begon in een zomerhuisje of op een etage... of bij ouders bovenop de zolder. Maar Floris, uh, Kostflorenstraat, dan zeg ik meteen... al die fabers die wonen in de Kostflorenstraat. Nee, dat is niet waar. Uh, uh, een oom van mij die niet meer zijn zoon doet het nu... die hebben Hotel Faber in de Kostverlorenstraat... maar dat is nummer 15. En ik ben een stuk verderop ergens geboren. Ik weet niet eens nummer. Maar dat Hotel Faber dat zat toen waar nu XL zit. En wat later Queenie werd tegenover de HEMA. Dat was toen Hotel Faber, wat ik ervan weet... maar dat weet ik zeker. Maar in de Poststraat was ook nog... Dat was een andere oom, ontsheerd... En dat was, uh, dat was Hotel Faber Junior. Dat was ook een heel leuk hotel. En de, en de, ook hotel, afgebroken? Dat is afgebroken, ja. ja. Dat uh, is toen verkocht en dat is uh, afgebroken en daar zijn appartementen gemaakt. Maar uh, Kosteloerstraat ben je begonnen? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nee, daar ben je geboren. Daar ben ik geboren, ja. Oké, okay, ja. daar ben ik dus ja, begonnen. Ja. ja. Maar ja. dat heeft niet zo lang geduurd. En toen. Uh, uh, ik heb de kleuterschool en nog een klein beetje school in Zalba. Daar gaan we praten, zeg. De, ja. de eerste jaren school in Zandvoort. En ja. toen zijn we naar Utrecht verhuisd. Okay. en uh, toen Waarom ben je soms Zandvoort naar Utrecht gegaan? Mijn vader die uh, zat in de oorlog in Indië. Ja. Die was beroepsmilitair. En die uh, kwam terug om uh, uh, te recoveren en nog. En uh, die uh, werd eigenlijk, wat ik begrepen heb, afgekeurd om terug te gaan in Indië. Dus die werd beroepsmilitair en geplaatst in Utrecht... Ja, en toen, dan ga je met je gezin naar Utrecht? Ja. Nou, dat was Terwijl je in de Zandvorst op de basisschool had gezeten. Je ja, had maar je, nou, dat gebeurt dan. Ja, wegvriendjes en dergelijke. Uh, ja, maar dan vind je weer andere vriendjes. Ja. Je hebt het niet als een probleem van bezien naar nee, Utrecht te gaan. Nee, nee. Dan kom je in Utrecht. Dan moet je daar naar de basisschool. Ja. Was het was een leuke periode. Uh, Utrecht was, ja, wat ik ervan weet nog, was wel aardig, wel, wel leuk. Het was natuurlijk allemaal nieuw. Het was een nieuw huis, nieuw bouwwijk, uh, uh, de school erachter. Allemaal van die dingen die dan weer boven komen drijven. Er stond een hele grote kolenkachel in de klas. Dat was de verwarming. Ja. En de juf die deed een keertje kolen aan de bovenkant erin... en de vlammen sloegen er aan de onderkant uit. En, de, de, de, gevaarlijk, weet je... De andere tijden, hè? En grote klassen, met een heleboel kinderen erin. Ja, ik, volgens mij iets van 30, 40 waren dat er wel. Ja. Dus wel moest je nog met lij en met uh, lijtjes werken... of had je uh, al pennen uh, en papier? Volgens mij hadden we kroontjespennen. kroontjespennen en met papier. Met in zo'n inkpotje. Ja. Dat heb ik verdrongen waarschijnlijk. Dat weet ik <lacht> niet meer. <lacht> maar van, er waren gewoon de schoolborden natuurlijk. Hoe was je op de basisschool? Uh, ik ben op school eigenlijk altijd... Uh, ik heb meegedaan natuurlijk, en, maar eigenlijk altijd wel... Een vervelend jochie geweest. Oh ja? Niet zoveel veranderd. Vertel. <laughs> of vertel, of vertel. Ja. Nou, dat, dat komt samen, maar dan, dat zit een stukje verder in het verhaal. Uh, dat komt samen uh, op het moment dat ik weggelopen ben van de middelbare school. Toen was het op. Dat wil ik wel even weten. Ja, dat in Utrecht tot de middelbare school. Nee, nee, nee, nee, ik ben toen ik zes was, zijn we teruggekomen naar Zandvoort Nu is mijn vader overleden. Waar ben je toen gaan wonen? En toen zijn we bij tante Seetje gaan wonen in het Soeteren op de Engelbertstraat. Dat was ook weer. Noem eens de achternaam van tante Seetje. Tante Seetje ken ik niet. Nee, de achternaam weet ik niet meer. Paap, zwemmer. Nee, nee, nee. Het was, kom maar zo. En die wonen op de Engelbestraat. En als iemand weet wie Tante Sijtje de achternaam heeft, nee. bel dan even op. Ja, ja, ja, ja. 5730393. We gaan We hebben eerst al ergens anders van. op een etage gewoond, wat ik nu weet. Maar dat, en dan is dat dus tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk. Totdat er een huis uh, beschikbaar komt. Ja. En, uh, ja. en toen zat ik dus hier op school. En, uh, maar waar ben je dan na, ja, na Tante Sijtje? Op een gegeven moment heeft mijn moeder een huis in de Zeestraat kunnen krijgen. Zeestraat 69. En uh, dat is later geworden... Kostvloerstraat 14. Toen woonden we dus eigenlijk tegenover het hotel. Gezellig. Het hotel. Was die vapers, Ja, dat was wel leuk, ja. Dan ben je naar de middelbare school gegaan. Middelbare school. en uh, het, het Kistelijk in uh, het Lyceum. ECL heette dat tegenwoordig. Ja. En dat ging wel aardig, maar niet overdreven goed. En uh, toen ben ik daar op een gegeven moment... zat ik in de derde van de HBS... En uh, toen uh, kwam ik weer eens vijf minuten te laat... en dan moest je bij de rector komen... en dan kreeg je op je donder en uh, de, de ben ik weggelopen. Zo. Ja. Maar ik werkte al op het strand, paviljoen 20a, Willy. Uh, scheldnaam uh, Klaas Piesse. En uh, dat is echt scheldnaam dan, hè. En ook een herenaam. En uh, toen heeft mijn moeder, die zei in haar wijsheid... kind, ik vind alles best nu... Dan ga je maar lekker op het strand werken, en je gaat in september naar school. En zeg het maar welke. En toen heb ik geroepen hotel Hotelschool. Geweldig. We gaan even naar de muziek. MUZIEK voy a buscar een huella una señal hacer mi sueño realidad. Kan jij vertellen wie dit waren? Ja, dat was El Divo met al bij mezelf. Zo, ja. Ja, nu weet ik het weer. Bedankt, Thomas. Uh, lieve luisteraars, we zijn met het programma ZFM Oud Oudstandvoort bezig. En onze uh, eregast vandaag is uh, Flores ja. Faber. Uh, heeft u vragen? U kunt natuurlijk bellen. 023 57 303 En dan komt u rechtstreeks in de uitzending. En dan kan u een verheldende vraag stellen aan uh, Floris, die daar zonder meer een antwoord op heeft. Floris, we hebben in het eerste blokje zitten praten over uh, jouw geboorte... en vervolgens van Zandvoort naar Utrecht... en van Utrecht weer terug naar Zandvoort. En vervolgens dat je in de derde van de HBS zei... ik stop ermee, ik ga weg, ik vind het helemaal niet leuk. En uh, je werkte op het strand. Ja. Bij uh, tent 23A, zei je? Nee, 20A. 20A. Paviljoen Willy. Mooi, mooi strandpaviljoen, ja. Yep. En uh, vond je dat leuk op het strand werken? Geweldig. Vertel waarom? Maar het is keihard werken, het was morgen ja, was avonds laat. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar toen en... had je nog niet diners en dergelijke? Nee, nee, er was heel weinig keuken en eigenlijk officieel mocht het niet. Ze deden biefstukjes en het liep zo'n trein natuurlijk. Dat was en periode, dat... Ik zat in de raad in die periode, toen was het één en... componentenmaaltijden. En oh, dat was ze heel gekankerde, want ze wilden twee componenten componentenmaaltijden. Ja, maaltijden precies. Maken. En het dorp stond natuurlijk op de achterste benen, dat weet ik dan ook allemaal ja. nog wel. En, uh, maar het was, uh, s morgens, uh, als de eerste trainen binnenkwamen, dan stroomde het ras vol... en dan uh, liep je daar met koffie en dingen. Dan ging alles naar beneden, naar uh, de lichtstoel. Je had alleen maar lichtstoelen. En uh, er waren ook nog niet eens de bakken zoals we dat tegenwoordig noemen... die zonnebakken boven. En alles nam een, uh, nam een lichtstoel en uh, ik deelde dan kaarten uit. En een manstoel uh, achter tegen de wind. ja en, Ja, en voor de kleren, hè? Ja. ja. En die, kon je ook, die moest ik dan ook nog ophalen en doen. En hoe oud was ik helemaal toen? Uh, op, op, op, nou, dat ik daar werkte, 15, 16, 17. En die mansstoelen waren wel zwaar. Ja, die moet je, die, je gaat voorover staan. en ja. je pakt met één hand hou je de onderrand vast. en met de andere trek je de dingen over je hoofd. en dan blijf je naar je voeten kijken en dan ga je dus zo lopen. Weet je wel, geweldig. Maar dat waren een heleboel manstoelen. die zit je als dus morgens uit. Dat waren er heel veel. En dan s'avonds moet je ze weer terugzetten. Je ja, ze werden later eigenlijk ook alleen maar als windscherm gebruikt. Ja. En dan uh, wat, wat handdoeken. Ervan. Maar je was doeleman, je deed van alles, denk Ja, je hielp natuurlijk, hè? dus ik stond in de bediening. En dat, uh, Ik heb dat een paar jaar gedaan en met heel veel plezier. Dat was heel leuk. Wat zijn je mooiste herinneringen? Wat is er gebeurd als je er op strand liep? Dat je ook uh, men, uh, kwade mensen. Daar ja, is dit hele grappige dingen. Ik weet nog, de uh, familie Lodder kwam altijd. Mevrouw meneer Lodder, gepensioneerd, denk ik. Ze waren in mijn ogen oud. En die uh, kwamen dan smorgens en bleven de hele dag op het voorterras zitten. En die deden dan uh, een kopje thee en een chocolademelk. En uh, elke dag hetzelfde. En, en dan, die ene keer dat ik niet gevraagd had of ze dat wilden... en het zo bracht, wilden ze wat anders, weet je wel. <lacht> Geweldig. Dat, uh, en andere dingen ook. En uh, het, het leuke toen was dat je smorgens dan deelde je bonnetjes uit. En, je schreef, je, en ze hadden dan zelf een pennetje of ik had pennetjes genoeg. En dan had je een plateau vol om door te lopen. En dan schreven ze zelf op wat je op het tafeltje neerzette. En dan om een uurtje, vijf kwart over vijf kwam alles afrekenen. En dan had je een soepkop met uh, wisselgat. En dan ging je zitten hè, en achter elkaar afrekenen. En dat werd goed verdiend, hè, toen. Ja, toen moest je ook nog met tafeltjes natuurlijk naar het strand lopen... om je blad neer te zetten. Uh, ja, je, deed, uh, je had op het, uh, het tegenwoordig nog, denk ik, die tafeltjes naast uh, bedjes dan. Maar ik had een grote koppenbak en daar zette ik alles in. En dan uh, uh, nam ik dus... Zo in de breedte nam ik dus alles mee. Dan moest je het wel een beetje ergens kwijt kunnen. Of je hield het gewoon voor en dan konden ze het zelf pakken. En met stormen stond je er ook? Nee, het, het was natuurlijk wel met mooi weer. En anders hoefde hij niet te komen. Je zat op bedieningsgeld, hè? Ja. 15 procent. En verdiende het wat? Ja ja, ja, ja, ja. Ik was natuurlijk klein en jong, dus ik kreeg ook heel veel tip. Ja. Ik heb wel dagen gehad dat ik... In die tijd was dat veel, hè? maar een mooie dag dat je 100 gulden had, hè? Zo. Dus dat is dan uh, ja, dat is nou ook dat is een paar honderd euro op een dagje. als ja. heb je net vertaald. Ja. Dat, uh, ja. Maar goed, je, je, moest, je ging van school. Je, je werkte al een tijdje op het strand En toen zei je moeder van uh, 1 september ga je naar school. Maakt niet ja. uit welke. Ja, nou toen, uh, hotelschool, klaar. Hotelschool. Dat was zo meteen een in, uh, ingeving van dat is het. Ja, en iedereen riep ook meteen dat moet je ook gaan doen. En, maar dat wilde ik ook. Uh, maar, Komt dat zo? Ja, maar... Um, ik had natuurlijk... want daartussen zijn er ook allerlei andere dingen. En als we dan praten over het verleden nu... waarvan ja. ik jou beloofd heb dat ik ga proberen... om dat in dit uur om te gooien naar de toekomst. En dan ga jij zeggen, ik hou jou wel, jou wel in de gaten. Uh, ik heb daarvoor uh, met een ijskar gestaan. Bij. Boven waar nu het Pellers Hotel is. De zeestraat liep rechtdoor naar boven. Ja. Uh, De Leuwen, geweldig. Met die bier buiten. Dat ja. had jij ook nog. Goed, he? He? geweldig. En die tent staat dus gewoon elke dag vol. Hè? Dat had Fenema nog geregeld. Ja. Want ik heb al die, al die burgemeesters heb ik meegemaakt. En uh, die tent staat elke avond vol. Het waren allemaal dansfeesten. Pullen bier? Pullen bier, halve liters. En daarnaast had je Italia, al Italia. Dat was ook een uitspanning nog. Dat was, dacht ik meer rustig aan, dat weet ik niet zeker. En op de punt stond ik met de ijskar van Hermie. En dan hadden ze op de pedalen blokken gemaakt. Want ik kon niet bij de blokken komen. <lacht> en ik was officieel 14, maar ik was pas 13. Maar als er dan controle kwam, was ik 14. Want anders mocht ik helemaal niet werken natuurlijk. En daar heb ik ijsjes verkocht. Waren dat schip ijsjes Nee, dat was verpakt ijs. Maar de koeling, dat waren blokken ijs. Als je nu. Uh, tegenover de Arnie Schaftschool, daar, daar ja, ja. zie je nog de ijsfabriek. En daar kwamen ze vandaan. En dat was in papier verpakt. En als je er niet uitkeek, dan plakten je vingers vingers aan het ijs vast. Dat brandde. In omgekeerde vorm. Ja. En daar werden dan blokken ingegooid. En dat werd één keer per dag werd dat ververst. En dan kwam er wat nieuw. En dan kon je met die bakfiets weer terug eh, naar mijn. Ja, daar hielpen ze me wel hoor. Dan kwam een, dat was van Oom Jan. Van de, want de andere kant is natuurlijk veel zand voor veel meer zand is de bokkemsoort. Mijn moeder was molenaar. En, uh, en ik ben van de bokkem dan. Niet te verwarren met Bonnie, maar Bonnie en Bokkem gingen altijd heel goed samen. En, uh, en, en, en die had zijn een uh, patat en, en dingen uh, snackbar waar nu de uh, scooterwinkel is. Dus naast die oude garage nog, dat weten we allemaal nog wel. Ja. En het was uh, een geweldige, geweldige snackbar. S'avonds stonden ze in de rij voor... Was uh, uh, dus niet de bollen? Nee, nee, de bollen is het later. Dat is neefje Jan ja. van Mia. Ja, precies. En Mia was weer de dochter Jan, van Jan oom Jan. Ja. Nee, ja, ja, geweldig. Ja. Ja. Nee, de bollen. Ja. Maar dat, was, uh, dat heette niet zo toen. Maar hij, hij begon toen met jaslikken en zo. Dat was geweldig. Dat was een verovering. En toen kwamen er halve kippen, geloof ik. En uh, goede tent, hoor. Dus Ach. heb ik ervoor gedaan. En toen ging ik op strand werken. En, en, en naar de hotels hotelschool. Um, nou zijn er meerdere hotelscholen. Ja. Uh, waarom is jouw keuze op Maastricht gevallen? Uh, er waren er toen maar twee. En uh, ik, had, uh, nee, ik ben weggelopen in de vierde van de HBS En toen had ik officieel een diplomaatje drie jaar HBS En dat was toen nog voldoende om in te stromen op een hogere hotelschool. En uh, daar had je Scheveningen en Maastricht. En ik was natuurlijk vrij laat met aanmelden. En toen was Scheveningen uh, al vol en Maastricht kon nog. En toen moest ik naar uh, Maastricht voor een testdag. Er waren twee dagen. Je moest dan ook blijven slapen op het internaat. En dat was het kasteel. En, uh, en daar ben ik aangenomen. Oké. Okay. Um, dan zit je in Maastricht als vrijgevochten zandvoerder um, Wat voor ervaring was dat? Met allemaal uh, Limburgers die je niet kan uh. staan en dergelijke. Nee, nee, nee, er zitten op die school nog steeds trouwens eh, ook heel veel Nederlanders... ze zeggen daar Hollanders, dan. En is eh, van boven, Hollanders zijn van boven en de Limburgers zijn van beneden. En eh, dus dat was helemaal niet een Limburgse aangelegenheid... en bovendien had je daar in totaal iets meer dan 100 studenten. Tegenwoordig hebben ze de 12 Wat voor honderd. Wat ervaring had je na de een paar weken dat je daar, Jee, we ben je teruggekomen? Nou, de introductie, toen riep iemand vanavond gaat de bar open, wie wil achter de bar staan... Jij. Ja, dus ik stond ook meteen achter de bar. Dat helpt in de beoordeling nogal hoor. Dat was meneer Vlasman, die was docent, restaurant en drankenkennis. En die leeft nog. En als ik. Uh, en dan heel af en toe. Ik kom nog wel op de hotel gewoon. En uh, dan is het. Floor, hoe is het met je? En dan spreken we af en dan gaan we herinneringen ophalen. Geweldig. Dus ik stond achter de bar. En dat kon ik ook, want ik had natuurlijk links en rechts wat praktijkervaring. Uh, ja. ja. Ja, dan loop je die school door in Maastricht. Ja. Dat betekent dat je ook alle leuke plekjes van Maastricht kent. Ja. Nou, het, het uh, grappige is... en dat heb ik dus later nog een aantal keren gehad... dat je, er zitten van die breekpunten in. En uh, daarvoor was het op school nooit uh, zo goed. En het uh, wilde allemaal niet. Ik was daar meteen op mijn plaats. En uh, dat ging eigenlijk ook heel goed. Maar uh, lekker rammelen en uh, doen. Ik heb daar een jaar over geslagen. Uh, dat was eigenlijk uh, gedoubleerd... Maar in de praktijk betekende dat niks, want toen ging net de hele opleiding in de nieuwe HBO-stijl. Dus de stof ging gewoon door. En ik moest dan in dat jaar. moest ik dus gewoon de, de leerstof die daar bovenop gekomen was meenemen. Maar ik zat meteen in het studentenbestuur. En dat was eigenlijk een beetje. Dat was eigenlijk traditioneel moeilijk om dan. en uh, je jaar uh, theoretisch goed te doen, en, en, en, en een bestuursfunctie. Ik was secretaris van de studentenvereniging. En daar heb ik natuurlijk veel meer geleerd dan in, in, in de schoolbanken. Dat was geweldig. Als en... je nou terugkijkt op die hotelschool Maastricht... wat blijf je dan bij? De stad? Nee, die, nee de school, het de instituut... School. Uh, het was toen de school zat in, in de stad, de Bosstraat. Dat was het Grand Hotel du Levier, de Le en uh, het internaat zat al op het kasteel. En dat is later allemaal opgeknapt. En de school heeft nieuwbouw gekregen. Buiten de stad, bij het internaat. En dat is nu een hotel geworden. Daar heb ik ook gelogeerd. Uh, geweldig. Maar dan ben je klaar met die school. En dan komt de volgende stap. Ik heb, kan me herinneren dat jij ook nog publicaties hebt gemaakt. Ja, ja. Over uh, toerisme. Uh, nee, ja, ja. Ik ben er allemaal niet zo... Maar ik ben daarna meteen doorgegaan naar de uh, toeristische opleiding in Breda. Kijk. Dat heette toen het dan, een Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme. Ja, stop we even. Gaan we eerst naar de muziek luisteren? Ja. He calls your name En we hebben nog zoveel te vragen aan Floris Faber. Thomas, wie hoorde ik hier nu op de muziek? Ja, dat was Ernst Daniel Smit met de Winner Takes It Al. Ja, dat dacht ik al. Gisteren was zijn dochter in de Voice of Holland. Ah. Die was ook zo goed. Um, goed, uh, lieve mensen, we zijn uh, luisteraars. We zijn met het programma ZFM Oud Zandvoort bezig. En we zijn uh, Floris Faber, uh, de man van Hotel Hoogland, aan het interviewen. We hebben zijn jeugdjaren besproken. We hebben zijn school besproken. De hoge hotelschool in Maastricht besproken. Toen was het er klaar en toen ging hij naar Breda. Want hij wilde toch iets in het trucjes gaan doen. Vertel eens, Floris. Ja, um, ik, ik, wilde, ik wilde door. En ik kon um, daar uh, instromen in het tweede jaar. Omdat ik uh, mijn diploma van uh, Maastricht had. Ja. Dat was een experiment met een student van Scheveningen. Zie het hier, denk. En, uh, dus wij werden met z'n tweeën werden wij apart gezet in het tweede jaar. En we kregen een paar avonden van de directeur bij hem thuis... Uh, wat uh, extra les om bijgepraat te raken over toeristische vakken. Dat was geweldig. En uh, daar heb ik dan natuurlijk en extra geleerd en gedaan, maar... Uh, Je hebt ook gepubliceerd. Ja, ik moest uh, een scriptie maken daar. En dat heb ik gedaan over Zandvoort. Ja. Yeah. En die had als titel De Kust de Keur. En dat was een vergelijking tussen de badplaatsen. En uh, daar heb ik dus een, een, een vergelijking gemaakt met Noordwijk, Katwijk en uh, dan Noord-Holland. Dat heeft toen in die tijd veel ophef gegeven. Daar, dat heeft in een krantje gestaan en zo. Ja. En daar heb ik ook wat exemplaren kunnen verkopen. En het leuke, ja, nu we het erover hebben, nu we erop komen. Uh, daar heb ik... Uh, Sponsoring aangevraagd bij Van Venema, en die was toen uh, al weg als burgemeester. En uh, die zat in, bij Rot in Rotterdam bij een projectontwikkelaar, en die was daar commissaris. Omdat natuurlijk nogal wat connecties. En ik heb duizend gulden gekregen voor de vergoeding, drukkosten van mijn uh, rapport. Dat is een hoop geld? Dat was veel geld toen. En Van Venema, die, dus daar heb ik dan die scriptie over gemaakt. En dat was leuk. En dat was mijn afstudeerproject. En Van Venema, de oud-burgemeester, die was ook in Breda bij mijn afstuderen. Die woonde om de hoek in Prinsenhagen. Dat vond ik erg leuk. En die nodigde mij toen uit om te gaan lunchen. Want jonge mensen moeten ook lunchen in goede restaurants. En toen zijn we in het centrum, beneden, in een heel goed restaurantje, zeiden we gaan lunchen. Goeie, goede herinneringen, heel leuk. En dat, uh, dat was de kustekeur. En daar kwam uit naar voren dat Noordwijk natuurlijk de congresbadplaats was... met de grote hotels, want die waren blijven staan in de oorlog. Zandvoort was natuurlijk de uh, badplaats met uh, heel veel timamitvruigstuk... en uh, veel vaste gasten, zoals dat vroeger echt was. Die elk jaar kwamen, en ook mensen uit Amsterdam... die gewoon vier, vijf weken kwamen. En die huurden. En, uh, en die waren dus de hele dag op het strand en in het dorp. En, en, en dat is wat ik voor Zandvoort zou, zou terug willen zien. Even een vraagje tussendoor. Uh, na drie jaar HBS, uh, hotelschool, uh, waar heb jij al je talen geleerd? Duits, Frans, Engels en noem maar op. Nou ja, kijk, op de hotelschool heb je natuurlijk je talen al. En um, uh, het um, uh, NWT, toen wat nu de Hogeschool voor Toerisme en Dingen is, die had natuurlijk ook, die hadden al practicum zelfs. En ik ben daarna, ben ik, toen ik aan het werk was... heb ik zelf allerlei cursussen nog gedaan. Ik heb Duitse literatuur gedaan, ik heb Frans, conversatie gedaan. En Engels, dat komt altijd automatisch. Dus, maar ik, Duits, Frans, Engels spreek ik, Frans spreek ik ook vloeiend. En dat is wel heel handig hoor, in het hotel. Ja. En, uh, maar daar heb ik dus wel zelf van alles aan, uh, aan gedaan nog later. Ik ben begonnen met Italiaans nog. Dus wil ik De komende winter wil ik daar weer eens mee door, weet je wel. Want dat, dat is nog niet... Je hebt nog geen Italiaanse gasten in het hotel? Die heb ik wel regelmatig. En dan is het uh, buongiorno comesta. En Camera Doppio en uh, nog. En dat, maar dat is dus uh, korte woordentaal. En uh, de Italianen die uh, hebben uh, aparte vakantieperiodes. Dat is ook wat ik voor Zandvoort dan wil roepen als ik een VVV en zo. Uh, begin januari is een uh, Italiaanse vakantieperiode. En dan kun je ze wel hebben. En als we nu zien... Uh, hoe uh, Amsterdam groter wordt in de marketing. en omgekeerde dan met name. Zandvoort en Amsterdam moeten we proberen samen te marketen. dan komen die overnachtingen. die komen natuurlijk vrij snel buiten. Daar gaan we zo meteen over, want okay. je bent al aan de toekomst bezig. Ja, dat wilde ik graag. Ja. Ja. <laughs> maar ik hou je even terug. Nee, dat is prima. Uh, uh, Breda is klaar. Ja. En dan? En uh, Breda is klaar. en toen. Tussen de hotelschool en Breda zat natuurlijk een paar maanden. Dan moet ik even een stapje terug. En toen ging ik weer thuis wonen bij mijn moeder. Dat is uh, altijd een experiment als je van de school terugkomt en zo. En toen heb ik boven de HEMA de bierwinkel gerund. Dat was toen net, dat was Rinkel. Aan de voorkant heette het nog Rinkel. Vroeger dat Rinkel beneden. Dat weten de, de, de oude luisteraars allemaal nog. En boven was een barretje gebouwd. En dat was aan de achterkant. En dat was uh, de bierwinkel. En daar hadden ze natuurlijk iemand nodig met horecapapieren. Nou, die had ik dan. En dat heb ik in die zomer gedaan nog. En toen ben ik daar vandaan naar Breda gegaan. Toen was ik klaar in Breda. En toen ben ik eigenlijk meteen aangenomen... Zo stier je natuurlijk en zo. De, en toen ben ik eigenlijk meteen aangenomen bij KLM Hotelreserveringen. Als directieassistent. En dat heette toen uh, Holres, Holland Reservations. En dat zat in Amstelveen. En, uh, uh, je had twee directeuren die in dienst van KLM waren. en die regelden alle hotelreserveringen. En dan had je uh, op Schiphol. nee, op het hoofdkantoor in Amstelveen had je een afdeling. En uh, wij hadden een kantoortje waar we de uh, groepsreserveringen deden. en de congresreserveringen. en de voorraadsystemen. Je praat over allotments en dat soort dingen. En dan werd ik aangenomen. bij twee directeuren en die hadden een hulpje nodig. En ik was natuurlijk jong. Uh, en aan de andere kant had ik twee diploma's die allebei in de richting wezen. En de hotelschool en de uh, toeristische opleiding. En ik was dus niet zo'n groot risico, dus ik werd aangenomen En dat is toen in stroomversnellingen gekomen. Dat werd vrij snel, werd dat Holland International. Omdat uh, uh, de KLM nam uh, Bergman Travel Service over. Dat zat op het Rokin. Daar ben ik ook nog uh, geweest. Daar heb ik marketing gedaan en nog wat. Uh, dus dat zijn de rondvaarten en de, de, de, de, de excursies in de bussen. En groot, hè? Groot. En uh, dat is allemaal verkocht en gedaan. Het werd uiteindelijk Old International, zoals het nu is. Dat is tussendoor die Zonne Lindeman geweest. En uh, daar gebeurde alles. Dat betekent dat je in die periode een enorm netwerk hebt opgebouwd? Nee, ik ben nooit zo van netwerken geweest. Ik hou daar niet van. Um, uh, uh, maar ik kende natuurlijk heel veel mensen. Ze kenden mij in ieder geval. En um, toen had, kreeg ik het daar een beetje moeilijk. Want uh, ze wilde eigenlijk uh, uh, mij een beetje lozen. Ik had uh, ideeën ontwikkeld voor tickets rondvaarten in een blikje... en om in de winkel te gaan verkopen. Dat vond ik nog wel een goeie. Maar uh, dat was al de adjunct directeur die wat dat als een boekhouder. houden... die vond het allemaal maar een beetje niet. En toen ben ik uh, ontslagen en toen ben ik... Uh, solliciteerde natuurlijk weer... en toen ben ik meteen aangenomen als directeur... van het uh, Nationaal Reserveringscentrum. En dat was een nieuwe club. En die hadden daarvoor nog geen echte directeur gehad. Het was een adviseur van KLM ook. En uh, dat was een nieuwe organisatie... waaraan ieder zich kon melden voor een hotel in Nederland. En daar gingen alle airlines op uh, focussen. En daar kwamen alle met veel telex. internet bestond nog niet. We hadden vier telexen staan op een rij. En een kantoor in het oude postkantoor. Waar nu Mag uh, Magnum Plaza zit. En daarboven. En uh, daar ben ik toen toen ik 26 was, uh, aangenomen als directeur. En dat was leuk en goed en dat is gaan groeien natuurlijk. Maar nu wil ik graag weten de link van uh, dat werk naar Hotel Hoogland. Ik was uh, 17,5 jaar directeur van het Reserveringscentrum... en toen zat ik in 41 jaar of zo, weet je wel. Of 42. En toen vroeg ik me af wat ik met de rest van mijn leven wilde. Dus een, een soort vroege midlife... En toen wilde ik terug naar de kust. Maar eigenlijk niet naar Zandvoort, want uh, dat mag ik wel zo zeggen, mijn, mijn moeder leefde nog. En als ik al eens een keertje in Zandvoort was geweest en het gewaagd had om niet even langs te komen, dan hoorden ze dat natuurlijk toch. En dan belden ze, kind je was in het dorp en je bent niet langs geweest. En dus ik had zoiets, uh, dat soort vrijheidsverhaal. En toen ben ik gaan uh, kijken een hotel en toen uh, zat ik op een gegeven moment in Wassenaar. Dat was een, een prachtig hotel aan, uh, aan, aan zee in de Duin. En toen, uh, maar ik deed dus hotelreserveringen heel veel. Ik deed ook in Zandvoort heel veel hotelreserveringen vanuit de organisatie dan. En ik kende Hoogland wel. En ik deed zaken met Peco Tours. Pieter en Cornelia. Cornelia kwam uit Volendam en Pieter was een schot en die hadden een uh, touroperatorsbedrijf in Zwitserland. Daar deed ik alle reserveringen voor. En uh, Pieter belde mij en zei... Ik uh, was gisteren in Zandvoort in Hotel Hoogland. En uh, wij gaan morgen lunchen. Dus ik ging met hem lunchen en hij zei... Wij gaan samen dat hotel kopen. Dat is geweldig. En uh, uh, dan uh, maken we daar wat moois van. We gaan even naar de muziek. Okay. Dan komen we terug bij Op Hotel Hoogland. Oké. Okay.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 Travel And now, as tears subside, I find it all worden natuurlijk My Way van Frank Sinatra. En wat is dus goed van toepassing op Floris Faber? Want hij heeft het zijn leven lang op zijn manier gedaan. En heel toepasselijk lief, denk ik. Eh, lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Floris Faber... over zijn leven in Zondvoort. En nou, we hebben al een heleboel dingen laten passeren. Vanaf Zondvoort, Maastricht, Breda, Amsterdam, Amstelveen... En ja, nu komen we weer terug in Zandvoort. Want Hotel Hoogland is in de aanbieding. Eh, eh, ik weet uit mijn tijd nog dat Hein Hoogland daar begonnen is. Zo is ook de naam van het hotel. Hein Hoogland, eh, misschien dat de Zandvoorters dat nog weten was... ja, portier in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Maar een zeer geweldig man. Hij is jarenlang de Sinterklaas van Amsterdam geweest. Zat hij op zijn schimmel de damraak over. Een heel, heel erudiet, fantastische mooie man... Hij is op een gegeven moment gestopt in het hotel. Toen is een ander... Wie zijn er ja. toegekomen, Flores, Weet je dat? Ik weet niet, ik, ik, ik, ik kom niet op de naam. Maar die heeft er ook een paar jaar in gezeten. En toen weer iemand anders, twee jaar maar. En toen Lambert van Thornburg En die kwamen ja. natuurlijk, die hadden jaren daarvoor een uh, zonnewende gehad. Het hotel ja. bij het parkeerterrein Zuid. En die waren in het buitenland geweest en die kwamen weer terug. En die zijn toen teruggekomen en hebben het zes jaar gedaan. En toen heb ik het overgenomen, dat was dan na aanleiding van het Zwitserse contact. En maar die riepen we gaan dat het samen. Ja, dat zo maar even, maar er moet een hoop geld op tafel komen. Ja, dus ja, en die Zwitser die kon, die wilde met mij samen, maar dat bleek in de praktijk niet te kunnen. Dus toen moest ik het toch een beetje alleen gaan doen. Maar dat waren nog eens tijden, want uh, ik had bij het reserveringscentrum, daar was ik 17,5 jaar geweest, en daar uh, was ik directeur van een stichting. En daar had ik uh, hartelijke contacten met de bank. Onder andere omdat wij voor de Rembrandt, grote Rembrandt-tentoonstelling... in Amsterdam alle kaartverkoop hadden gedaan. Met eigen computers ook in het buitenland en dergelijke. En daar bleef een depositorekening in het voordeel van de stichting... over van 1,1 miljoen guldens. En uh, de bank vond mij dan wel geschikt om een groot krediet te geven. Dus ik heb... Moet je nagaan als je dat nu hardop zegt... bij de koop van het hotel heb ik een lening gekregen van 1 miljoen gulden. Zo. En het hele zaakje moest 1,3 kosten. Ja. Dus met enig kunst en vliegenwerk en mijn huis en dat soort dingen ben ik daar toen uh, kunnen beginnen. Dat zou nu niet meer mogelijk zijn. Absoluut niet. Maar je neemt een risico, dan sta je daar. Ja. En Dan zeg je: nou, dit hotel is van mij. Ja. Mensen hebben al al Hoe, veel... hoeveel, hoeveel kamers? Hebben? Ja, ik heb nu 30 kamers. Dat is gegroeid hè? en de loopt een ja. jaar. Dus het ene maar huisje. Maar begrijp je aan? Ja, dat hebben mensen mij gevraagd en ik heb geen moment spijt gehad in al die 21 jaar. Nooit. En uh, uh, ik heb uh, uh, de laatste jaren is het natuurlijk heel moeilijk... omdat de hele hotellerie het moeilijk heeft. En je moet maar zien dat je je omzet op niveau houdt. En de bank doet op een gegeven moment gewoon niks meer. En dat heb ik gelukkig in die eerste jaren voldoende geïnvesteerd en ook gedaan. En mijn vertaalslag is dat je uh, uh, op een moment... en dat is dan van deze tijd waar ik naartoe wil... Um, niet meer praat in uh, economisch rendement, uh, uh, maar praat in het rendement om gelukkig te zijn. En dat, dat wil ik dan eigenlijk voor mijn omgeving. Om, ja, precies. Omdat je. Um, ik moet natuurlijk wel zakgeld hebben. Ik moet gewoon dingetjes kunnen doen. Af en toe even naar Maastricht, een paar dagen, dat kost geld. Maar ik heb ook de zorg voor medewerkers. En uh, ik heb de verantwoording voor gasten. En dat geldt voor allemaal altijd, vind ik. En ik heb veel vaste gasten en daarmee, daarvoor, moet de winkel draaien. Dus je moet op tijd investeren en je moet op tijd op de rem gaan staan. En dat lukt... Dat gaat prima. Nou, nou doe je erg veel in, in je hotel. Als ik kijk naar uh, winter expositie, herfsexpositie. Ja. Uh, als er een... Oh, je helpt als, me geweldig. Als er een zonswestie uh, Je helpt me is, geweldig. Onderscheidend aanbod. Onderscheidend aanbod. En ik roep het steeds. En al 21 jaar in deze omgeving. Je moet anders zijn dan de anderen. En je moet ook niet uh, uh, altijd alles voor iedereen willen. En dat doe ik bij mij in het hotel heel duidelijk niet. Ik heb vanaf het begin geroepen dat ik geen families met kinderen wil. Nou, ik ben bijna voor de rechter gesleept, hè? Tegenwoordig mag je dat zeggen, adults only. En dat geldt ook voor restaurants. Je moet keuzes maken. En dat betekent dus ook nog een keer in de marketing... dat ik niet afhankelijk ben van schoolvakanties. Om maar wat te noemen. Verder is het zo dat ik heel veel vaste gasten heb. En wij doen uh, als het even kan. Uh, ieder seizoen is anders aangekleed. Je weet dat, je ziet, dit is nu helemaal in de herfstkleuren... We staan de popelen om het met de kerst aan te kleden. Dan gaat de kersttreintje weer rijden. Dat is wel geweldig altijd. En dan komt het voorjaar. En dan heb ik bij de piano heb ik een mini-keukenhof. En uh, dat vinden we ook heel leuk om te doen. Maar uh, je moet ook, en dat geldt ook voor een goed café... er moet kijkspel zijn. En er moet steeds iets te ontdekken zijn. En iedere keer weer uh, uh, roepen de gasten... wat is er nu veranderd? En hoe is het met Dennis? Dat is de eerste vaste gast. En Dennis is, voor de luisteraar, mijn vaste vriend... En dat is een zwart-wit klein hondje. En iedereen kent Dennis. En daarna vragen ze hoe het met mij is. Hallo, een Lies-hond is dat. Want hij ja, is van iemand anders geweest. Inmiddels wel, ja. Oh. Dus hij is de laatste twee jaar, drie jaar gewoon steeds bij mij. Ja. Dat, uh, ja. Maar dat zijn allemaal hele leuke dingen. En dat is, dat is het verhaal wat ik uh, wil optillen. Omdat ik denk dat uh, je... Uh, dat geldt voor Zandvoort heel sterk. In mijn beleving. Je, je wilt ergens bij horen. En uh, dat uh, moet bevestigd worden. En uh, dat kun je klein doen met je eigen winkel. En dat kun je wat groter doen met de buurt. Of met de straat. Of met de politieke partij. Met de eigen achterban. En dat, dat zou ik willen optillen naar Zandvoort. Want Zandvoort is een hele bijzondere badplaats. Met als onderscheidend uh, aanbod het dorp. En ga nou niet zeggen het strand. Dat, dat weet ik natuurlijk ook. Het strand is op niveau inmiddels. Prachtige strandpaviljoens met heel veel extra activiteiten. We hebben heel gelukkig een circuit met voldoende uh, extra geluidsdagen. Dat zijn allemaal zaken die Zandvoort kleuren. En, en nu is het dorp aan de beurt. En het dorp is het verschil. En alle mensen die in het dorp rondlopen uh, en die beleving hebben... die weten waarom ze in Zandvoort willen zijn en dus niet in Noordwijk... En, uh, en dat komt dan weer, want dat vroeg jij. van Hoe, hoe, dat, uh, uh, hoe, hoe, hoe zie je dat met je, met je hotel of met de hotels? En, en dan krijg je dus, de, de tekst is heimwee naar de toekomst. Die tekst heb ik heel veel gebruikt, ook in, in rapporten. Want ik heb meer scriptjes over z'n antwoord gemaakt. Heimwee naar de toekomst. En dat betekent dat uh, je het gevoel van vroeger moet nastreven... als je de toekomst wilt veroveren. En die toekomst komt niet zomaar, die pak je, dat bepaal jij. De ondernemer, de gemeenschap, de mensen die met elkaar daarmee bezig kunnen zijn. En dan geloof ik, en die aanzetten worden gemaakt ook door de politiek nu. Hoor. Je ziet hoe daar toch heel veel wordt geïnvesteerd in dorpen ook. En in, in de evenementen en in de begeleiding. en de zandsculpturen bijvoorbeeld, onderscheidend aanbod. En dan zetten we accenten op verblijfstoerisme. Omdat wij weten dat die gasten per dag... Per persoon behoorlijk geld uitgeven en omdat we ook mogen kiezen voor een gemiddelde opbrengst die omhoog moet. Want daarmee kun je je economie overeind houden en op tijd investeren. Je zegt heimwee, Ik kijk dan toch even terug naar de prachtige boulevards van voor de oorlog met fantastische hotels. Dat moeten we dus vergeten, eigenlijk dat we ooit zo'n boulevard weer terugkrijgen? Nou nee, want Er in, in, wordt al tien jaar gepraat over de middenbouw. Ja, maar mag ik als voorbeeld... We, hebben, we, hebben nog ja, de, we mag gaan de minuten vullen, hè? Je mag. mag ik als voorbeeld noemen... Uh, want jij zei dat kun je vergeten en ik zei... Nee, dat moeten we niet vergeten. We moeten dus bij alle, plan, alle plannenmakerij... moeten we dus willen dat we een richting gaan... waar mensen happy bij kunnen zijn. Bewoners, één, volgt hebben we Vriezingen. En gasten. En uh, het perspectief is er aan alle kanten. Want door de crisis gaan mensen op een hele andere manier hun geld uitgeven. En veel meer kiezen voor duurzaam en voor echt. En uh, dan uh, hebben we niet zoveel behoefte meer aan Dubai-hoteltorens van 300 meter hoog. Maar dan hebben wij behoefte aan een uh, terrein middenboulevard... waar weer een passage op uitkomt. En wellicht ook weer een watertoren staat. En met dan hotelvoorzieningen... Op niveau, op het, passend in deze tijd. Uh, of wellicht het project Watertoren. Dat was eerder geroepen. Zoutwater erin, geef ze de ruimte om er een toren van te maken waar ze appartementen in kunnen gooien. heb je meer ruimte, meer footprint nodig. Dat moet dan maar. Uh, uh, zoals het er nu bij staat, is het een aanfluiting. En dat is ontzettend jammer voor de beleving van Zandvoort. Maar op hetzelfde moment weet ik dat aan alle kanten heel veel wordt gedaan aan voorbereiding. Maar het, ik ben een beetje ongeduldig. Weet je, dat moet sneller kunnen. En dat, uh, en dat dorp moet kleiner... en dat dorp moet uh, uh, leven. En uh, daar gebeurt veel. Met al die kleinschalige evenementen... met al die bijzondere uh, zaken... met de ijsbaan zo meteen weer. Dat is leuk. Hoe ziet Zandvoort er over tien jaar uit... We hebben er wel schetsen van gemaakt. Hè. Dat zit een beetje in het Parel plan en dergelijke. Maar zoals uh, jij als hotelier praat... hoe zou Zandvoort er over tien jaar moeten uitzien? Ik uh, denk dat het dorp opgeknapt moet worden. Ik denk dat de watertoren aangepakt moet worden. De middenboulevard moet je vullen met uh, toeristische accommodatie. Voor zover dat mogelijk is. Uh, en dat moeten dus gewoon hotels zijn. En doe er maar drie, vier op een rij. Waarbij je dan zegt dat er twee in de winter dicht kunnen. Omdat uh, de faciliteiten dan beschikbaar zijn vanuit de andere uh, hotels. En ik denk dat we steeds meer year-round gaan. Want mensen hebben steeds meer behoefte... De seniormarkt groeit. Steeds meer behoefte aan uh, uh, uh, beleving, ontspanning. Bijkomen, uitrusten, bezinnen. Ja? En uh, we hebben een mooier aanbod dan, dan zandvoort Is er niet? Met de duinen eromheen, met de natuur erbij, met de verbinding. Met de... Want de grootste promotie voor Zandvoort is bij Vlagen, Amsterdam, hoor. Wat denk je? Ja, echt, hè? Dus de metropool doorzetten. Dat, euh, mensen komen bij mij logeren en die gaan dan naar Haarlem. Ik teken ze ook uit de Jopenkerk, hè, want dat is natuurlijk een topper. En in Haarlem rondwandelen en dan met de trein naar Amsterdam. En per dag mogen er in het Rijksmuseum 15.000 mensen in en meer niet, hè? Maar mijn gasten willen daar naartoe, hè? Dat is toch prachtig? Wat dat betreft is de bereikbaarheid goed. Dat is gewoon geweldig. Parkeren, nog een probleem? Ja, parkeren is natuurlijk gewoon moeizaam. En uh, ik, ik, ik roep een aantal dingen. Ik wil gewoon graag dat het uh, uh, marketing, uh, een marketing systeem wordt... waarbij we, ik roep dan op maandag vrij parkeren bij de parkeermeters. Moet jij eens kijken wat er gebeurt met al die mensen uit de omgeving... die een winkel hebben en die op maandag dicht zijn. Uh, en in ieder geval bij de parkeermeters dan heb ik het over de boulevard... en de parkeerterrein na zessen, vrij parkeren. Omdat je dan tegen de hele omgeving kunt zeggen... na je werk ga je dus niet naar huis, maar dan ga je naar Zandvoort. En dan ga je daar op het terras of je gaat eten of je gaat drinken of wat doen. En dan krijg je twee stromen: De stroom van het dagbezoek die uitgaat... en de stroom van de werkers in de omgeving die naar Zandvoort komen. Die teksten die staan er al een paar jaar in alle aanbevelingen. Ja, het is goed dat je nooit kiezen. Dat ja, vind je niet. <laughs> ja. sta jij nog over tien jaar als directeur voor Hotel Hoogland? Zolang ik gezond ben, en dat ben ik... Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, blijf ik. En uh, ga ik uh, uh, misschien af en toe ietsje meer uh, vaker naar Limburg om weer even te lopen. Maar uh, ik ben heel happy en uh, ik heb een mooie winkel. En uh, dat wil ik nog wel een paar jaar voorhouden. Ik bedank je voor het interview, Floris. Graag, dank je wel. Lieve mensen, we zijn aan het eind van het programma gekomen. Ik hoor ondertussen al zachtjes in mijn oor de afsluitende muziek. Het was een heel bijzonder programma en ik ben Floors Faber zeer erkentelijk dat hij vandaag bij ons hier in de studio wilde zijn. Volgende week ga ik praten met, of Ankie gaat dat doen met Co. Warmedam. U kent allemaal de Warmedammer van de melkhandel op de hoek van de Hogeweg. Uh, daar hadden ze vroeger hun melkbedrijf. Dat weet je toch wel, Floris? Ja, het was bij Melkboer ook. Nou, dat nou, ik. de ik dat hij gestopt is. Maar Cole, ja, uh... Co, uh, ja, die weet natuurlijk alles van de duinen en uh, geeft ook rondleiding in de duinen. Maar ik zat met Co te praten en die zegt: Jo, er is nooit gepraat over alle winkeltjes die in de Zuidbuurt waren. Nou, dat waren een heleboel: groenteboeren, bakkers, uh, kapperen, alles zat daar. Dus te praat over de Zuidbuurt, zeg maar begrensd door de Hoge Weg, Kerkstraat, Poststraat. En uh, die buurt, daar weet Co alles over te vertellen. Dus volgende week in het programma ZFM Oud-Zandvoort... Anki samen met Co Warmedam over de winkels in de Zuidbuurt. Vanaf deze plek. Uh, ik bedank Floris dat je hier was. Ik wens je erg veel geluk, gezondheid en wijsheid voor de toekomst. En ja. veel succes in het hotel. Uh, lieve mensen, ik wens jullie een prettig weekend. Een fijn weekend toegewenst.